Op de aal 9 van Alkmaar naar Amstelveen, bij Amstelveen 7 kilometer, kost je ook bijna 10 minuten extra. En op de aal 15 van Rotterdam naar Europort, bij de Tunnel 4 kilometer door bergingswerkzaamheden. Er zijn nog altijd drie rijstroken dicht. De vertraging daar bijna drie kwartier. Tot zover de verkeersuur. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in zandvoort.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 stukje Waar je mee kan gaan doen, Marco. dus... wel, Marco. Ja. La la la la. La Dat bedoelde ik dus. Joden, <laughs> de Simple Minds en Don't You Forget About Me. Aan het begin van uur 3 van Zandvoort op Zondag. Zandvoort, een heilig goedemiddag. Uur 3 met daarin de volgende onderwerpen. Nou, u hoorde hem zojuist al. Hij is inmiddels aangeschoven, Marco Termes. Welkom in de studio, Marco.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 Goed, ik zou zeggen, genoeg reden om het komende uur te blijven luisteren. Ik zou ook uh, adviseren om even te gaan kijken... Ja, altijd gezellig. ...naar uw lokale zender ZFM. <laughs> www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Het hele uur Marco te missen. Gaan we dat overleven, Albert Jan? Het wordt vanzelf vijf uur. Ja, dat is waar, dat is waar. <laughs> Hier is Ami met de cheerleader. Solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner.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 We straks ook nog even. Of worden. ik ben aan het fotograferen. Ja, nou, uh, jij laat het steekwoord vallen. Uh, je exposeert momenteel in Beverwijk. Ja, ja, ja. dat mocht wel eens opgevleurd worden, vond ik. <lacht> <lacht> nou, Hoe kom je in Beverwijk uh, terecht? Uh, via een goede vriend Onno van Middelkoop, ja. die uh, omdat hij professioneel fotograaf uh, is, uh, heeft hij ook een uh, vrij uitgebreid netwerk. En eigenlijk.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 Uh, confronterende foto's. Nou, het leven zoals het is. He, dus het kan van een heel erg lief en mooi uh, jongetje... wat is zijn neus zit te peuteren... tot het uh, ja, tot, tot arm. Oké. Okay. Beverwijk Station, nummertje 46. 46. Goed, we gaan even naar de muziek. En, en zo is het. Verder. En zo meteen uh, praten we verder met Marco Temes. Vanmiddag tussen 4 en vijf de gast bij ZFM. Ja, en straks op kwart voor vijf... gaat hij ook nog het gedicht van de dag doen... Dus gewoon lekker blijven luisteren naar je eigen lokale radio met nu Supertrim. tvm kan je live meekijken in de studio aan de Tolweg, Tina. Het is weer een dollyboel hier, trouwens. Met Marco Tumis tussen vier en vijf uur. Ja, ja dat dan we... echt een echte dolly dot. Ja, en echt een echte dolly dot. Die zit lekker uh, te kijken. Ja. Heb je al gezwaaid naar haar? Ja, Ja, dan is het goed. Hallo, dolly. Hallo, dolly. En we gaan eens even de eindstanden van de Eredivisie met je doornemen. Zal ik de wedstrijd van half één nog één keer doen dan?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 en Sparta-Rotterdam ontving FC Twente eindstand 1 tegen 0. En zometeen gaat Albert-Jan ervoor zitten, FC Groningen tegen VVV Venlo. De klapper van de dag. Daar staat het nog 0-0, maar ja, dat is logisch. Die begint om kwart voor vijf. Zo eruit. is het. Nou, gaan we meteen het dier ja. van de week erachteraan doen. Doen we. Het dier van deze week stelt zelf even aan u voor. Mijn naam is Monty en ik ben een kruising Steffert-man... van bijna vijf jaar. Ik ben een hele vrolijke en energieke hond. Wandelen is mijn grootste hobby...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 is leger geweest, Marco? Uh, nee, ik heb het uh, angstvallig vermeden. Nee, je hoeft er niet. Nee, ik kreeg gelijk S5 op me Oh ja, S5. Ja. Ja. <laughs> Tegenwoordig zitten we op de S8, hoor. Dus, oh, uh, nou, doe maar, ja. even, doe maar maar S9 dan. Ja, die komt er, er nog in. in. Daar moet je er nog in. Oké, Jorge dat quo En in die army, nou, we praten door met Marco mis. Ja, we, de luisteraars die wat later ingeschakeld hebben... we hebben het over je columns gehad, Marco...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 in de buurt van de, van de plekken waar uh, de gedichten op de muren moeten komen. Dus ik woon uh, zelf aan de zeestraat. En in de buurt van de kippentrap uh, dacht ik altijd van... nou, dat kan wel een likkie verf gebruiken. En uh, zo door de achterweg uh, lopend dacht ik van... nou, er zijn toch wel een paar uh, mooie muurtjes. Waarom niet een gedicht van Marco Tormes erop? Dus ik uh, ben in contact gekomen met, uh, met de eigenaren van de panden... En,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 Wanneer, wanneer hoop je dat ze er hangen, om het zo maar eens te zeggen? Uh, de deadline, dus de, de, de, laten we zeggen de pijldatum. Ja, dat, dat klinkt de, in, de, ja, de deadline. <laughs> ja, ik wil niet dreigen. Nee, nee. <laughs> nee, de, de, laten we zeggen uh, half november uh, moeten we flink op streek zijn. Half november. Nou, ja. wederom uh, een activiteit waarin uh, jij weer een belangrijke rol speelt... Uh,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 Ik zit ook iemand tegenover Ja, nee, Maar dat is wel zo. Nee. Dus, uh, ik, neem, ik neem ze mee. Dus pak je bij de hand. En, ja. je kan het Dag voor dag kan je het lezen. En dan kan je zien van... Oh, die jongen die heeft al behoorlijk in de put gezeten. Ja. <laughs> maar er ook weer uitgekomen. Oh ja. Maar, ja, ja. maar uh, welke periode uh, globaal beschrijft deze dichte bundel? Uh, ja, ja, in jaren? Maanden? Jaren? Nou, ik denk dat je dat van de afgelopen jaren wel kunt zien. Goed, ik stel voor dat we naar een een, een of tweetal nummers gaan. En dat het dan, worden er twee. Het worden er twee. Iemand tegen? Nee, kijk nee, de heer nee, even aan. Okay. Nee, niemand tegen. Twee en dan het gedicht Ik ben het. Het land van duizend meningen. Het land van nuchterheid. Met z'n allen op het straat.